Minister Schippers vindt dat het ziekenhuis in Huilbron had kunnen weten dat er een luchtje zat aan Ernst Janssen Steur toen hij werd aangenomen. Het ziekenhuis had ze na maar één keer hoeven te googelen en dan had het een enorme ellende zien bovendrijven, zei de minister in Nieuwsuur. Tegen Janssen Steur loopt in Nederland een strafzaak vanwege foute diagnoses. Vrijdag werd bekend dat hij sinds 2011 in Huilbron werkte. Het ziekenhuis heeft hem direct ontslagen. Tegen de vijf verdachten van de groepsverkrachting in India is DNA-bewijs.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 Pro-Britse demonstranten protesteren sinds begin december tegen het besluit om de Britse vlag alleen nog op feestdagen te hijsen op het stadhuis van Belfast. De afgelopen weken zijn in totaal meer dan 60 agenten gewond geraakt. Amerikaanse filmrecensenten hebben de film Amour uitgeroepen tot beste film van 2012. Hoofdrolspeelster Emmanuel Riva werd gekozen tot beste actrice. En de Oostenrijkse regisseur van de film Michael Haneke kreeg de prijs voor Beste Regie. Amour gaat over een bejaard echtpaar waarvan de vrouw een herseninfarct krijgt. De Amerikaanse recensenten kozen Daniel Day-Lewis tot beste acteur... voor zijn hoofdrol in de film Lincoln. Het weer, veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit gaat een bijzonder uur radio worden, want Albert Verlinde vindt mij een fenomeen. Ja, wat een fenomeen, hè.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 Je luistert naar het programma van Luc Ikenk, maar dan zonder Luc Ikenk. Want hij heeft namelijk een vakantie, dus ik mag voor hem invallen. Ik ben Lieke Veld. Gelukkig is de redactie wel gewoon hetzelfde gebleven. En dat zijn uh, de talenten van BNN University, zoals Dick. Hij leeft een dag en nacht op straat omdat hij benieuwd is... hoe het is om geen dak meer boven je hoofd te hebben. En Twang van BNN University loopt mee met een straf van bureau Halt... omdat hij zich eigenlijk wel toch een beetje schuldig voelt dat hij als klein jochie altijd te vroeg vuurwerk afstak en daar nooit voor is gepakt. En ik spreek Marianne Lamers die het boek Wat nou als ze wegrennen schreef over werkstraffen in Nederland. Maar eerst sport, want sinds deze week is darten weer hot en Nederlanders Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen hebben ons weer aan de buis gekluisterd gekregen met hun kunsten. Ook bij Marcella begon het dartvirus een beetje te kriebelen, Vooral omdat zij haar vriend Chris wel eens wil verslaan. En om goed voorbereid aan de wedstrijd te beginnen... gaat ze eerst langs bij House of Darts in Amsterdam. Succes. Dat is alles. Ja, begin er is, er mijn... is nu nog geen tip. Nee, mijn, tip mijn tip is eerst gooien ze zullen drie in het bord. Oké. Okay. Ja, Als je is... dat doet, krijg je al bonuspunten van me. <laughs> ik wou het zeggen, het is natuurlijk niet gezegd... dat ik echt in het bord ga gooien. Probeer het gewoon. Oké. Okay. Stekend, een hele mooie hoor. Nou, die zit erin. Wat is het, 18? Nou, die gaat er ook in. 12. Nou, het hmm. hoor. En, en stel nou dat, dat ik, ik wil echt wil gaan darten. En ik kom hier bij jou binnen en ik zeg... Uh, Henk, ik wil, uh, ik wil graag gaan darten, maar ik heb geen flauw idee waar ik moet beginnen. Wat, wat voor pijlen moet ik bijvoorbeeld aanschaffen en, en, en hoe moet ik gooien? Kan je mij daarmee helpen? Nou, ik dacht het wel. We zijn niet voor niks de oudste dartwinkel van Nederland. En ik, uh, ik heb een aantal darts uitgestald staan... Oké, okay, want hier, hier staan dus alle, allerlei dartpijlen op een ja. rij. Maar dit zijn er alsnog heel erg. Oh, je, daar begint, nog veel begint meer. Het, dus het, het begint zeg maar van 20 gram tot noem eens wat, 30 gram. Nou, wat je moet doen is kijken. Niet voor mooiheid kiezen trouwens. Veel, uh... Ja, want, want ik zie nu namelijk wel heel veel verschillende. Ja. Maar, maar wat is dan bijvoorbeeld het, het, het verschil? Is, het belangrijkste is de barrel. Dus nou gaan we een, een pijl proberen te beschrijven. Je hebt de punt. Mm -hmm. Dan heb je een verdikking, wat je vasthoudt, dat noemen we de barrel. Dan heb je een shaft en dan heb je een flight. En die flight heeft ook alweer uh, tientallen mogelijkheden qua dikte en ook qua vorm. Maar het allerbelangrijkste is gewoon als je gaat darten dat je een pijl vindt die bij je past. Geef, heb je het wel eens vaker gedaan? Uh, nou ja, in de kroeg wel eens, ja, ja. Maar, maar verder echt niet. Nou, mensen die dus nooit gegooid hebben, echt heel veel mensen gooien minimaal één van de drie darts buiten het bord. Dus een compliment voor jou hoe strak je ze naar het bord gooit. Wat je ook steengoed doet, is dat je die slag nagenoeg afmaakt. Je wijst hem na die pijl. De toppers doen een helemaal ontspannen lange arm met een losse pols erachter. Oké, okay, dus dan strek je ook echt je arm helemaal ja, uit. Echt. Ik ga ze even voor je pakken. Ja, dat is goed. En dan wil ik je nog een keer zien gooien. Allermooiste zou zijn als je een dubbel 16 kan raken. Ja. Maar ik ben al nou helemaal tevreden als je in de buurt van, die, van dat vlak van die 16 komt. Maar dat heeft dus echt wel te maken met richten. Nu moet ik echt... Want net was het gewoon het bord. Ja, prima. Maar ik was wel ongelooflijk oprecht verbaasd... dat je ze zo mooi strak in het bord gooide. Want nogmaals, ik zie dagelijks anders. Mm -hmm. En aangezien jij ja, een beetje talent hebt, gaan we die lat wat hoger leggen. Nou, oké. Okay, dan ga, ga ik dat gewoon proberen. Ik ga er weer voor staan. En nu moet ik dus echt gaan richten. Nou... Hoppa, dat is niet normaal. Dubbel 16. Nou, laat zien dat je... Dit dat was een dubbel 16. Heb ik echt talent? Nou, Blijkbaar, <laughs> dat hè? dat, bewijst het, hè? Nou, ik ga jou even een setje darts lenen voor vanavond, dat je in ieder geval uh, uh, het juiste materiaal hebt, het juiste gewicht. Want ik was toch wel echt verbaasd met je eerste pilot 16 en gelijk check, oftewel erin. Dus deze set mag je even lenen van me. Ja, nou super bedankt. Ja, ik denk dat het hier dan echt wel mee moet lukken en dat ik hem vanavond uh, gewoon inmaak. Nou, je durft. Uh, dat is een goede insteek, niet te beschijnen. Nou, het moment van de waarheid uh, is daar. Ik uh... Ik ben samen met mijn pijlen afgereisd naar dit darkcafé. En ben je bang? Voor jou? Nooit. Kom maar op, jongen. Ga je weer af. Ik stel voor dat we gewoon één ronde doen. Van ja. 301 punten en dan naar nul. Ja, 301 oh. naar nul. Ja. En uh, wel echt eerlijk. Kom. Ja, dat, dat moet jij zeggen. Is Hoppa, tops erachteraan. Ja, het begint nu heel spannend te worden natuurlijk. Zeker, want de stand is? Ja, ik sta op 70. Ja. En jij op 30. Ja. ja op hoeveel... te... Maar wat moet ik nu gooien? Okay. Trippeltje 10, dubbeltje, enkeltje okay, tops. Oké, hier dat ga zee. ik, hier ga ik. Komt-ie. Oeh, 14. Oké, okay, nu sta ik er nog veel slechter voor, maar jij hebt, wat moet jij nu nog gooien? Ik heb 40, dus dat is tops. Daar gaan we voor? Tops en dan zijn we klaar. Tops. Oké. Okay. Oké, okay, ik hoop zo dat dit niet lukt. Je moet in dat rode vakje, hè? Open. Oh. <laughs> Lekker, douche huilen naar huis. Dag. Oké, okay, nou, uh, tot zover mijn dartexperiment. experiment Blijkbaar uh, kan ik toch uh, beter, uh, weet ik, boop, taarten bakken boop, boop, boop, boop. of zo. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Het is dan wel winterstop, maar dat betekent natuurlijk niet... dat we niet gewoon vooruit kunnen kijken in het uh, voetbalseizoen. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen Lieke met Ferdinand Hosenbuks op deze vroege zondagmorgen. We schrijven 6 januari 2013 een week, de eerste die achter ons ligt. Een jaar die we etterlijke dagen geleden achter ons lieten. Een jaar waar met name een en ander te doen was in de sport. Bijvoorbeeld, ik denk aan het EK... Dat werd een drama. De Olympische Spelen die de nodige medailles heeft opgeleverd. Een kabinet dat plat ging en er inmiddels een nieuwe zit. Echter voor Hoe lang? De ellende rond Griekenland en wereldwijd was ook het nodige aan de hand. We zitten inmiddels in een nieuw jaar. Een jaar waar onder andere de Philips Sportverein uit de lichtstad haar 100-jarig bestaan zal vieren... Later dit jaar, en de afgelopen week, werd daar het startschot al gegeven. Lieke, we gaan over tot de orde van de dag. Ja, want wil je het eigenlijk hebben over wat er nu tijdens de winterstop gebeurt, of wil je gewoon vooruitblikken? Nou, wat er nu in de winterstop gebeurt, en als we het hebben over voetbal, nou ja, weinig, want de ploegen die gaan dus uh, ja, op trainingskamp. Uh, ik denk dat die grote ploegen uh, kiezen voor het buitenland. De kleinere ploegen die zullen wel hier uh, in Nederland blijven. Het weer is redelijk, dus er kan getraind worden. En ja, uh, Maar de, het bekend, uh, de transfers dan? Wat de transfers betreft, ja, de meest opmerkelijke hier in Nederland is toch geweest, of er zijn er in feite twee hoor, want laten we beginnen in de lichtstad waar het nu al feest is, want uh, ja, PSV die bestaat dit jaar 100 jaar, daar heeft men een, een Zweedse talent uh, gepresenteerd. De uh, mensen. Uh, sorry hoor, als ik die naam niet goed uitspreek, maar goed, ik heb het een en ander uh, gelezen of uh, meegekregen via de media. Ja, en ja dat, dat schijnt een, een, een topvoetballer te zijn, een echte dikke advocaat is nog niet tevreden, want PSV kampt ook met een probleem, omdat Luciano Narsing, die is tot mei-juni uitgeschakeld, die kan dus niet voetballen, ook een aderlating voor het nationale elftal. Ja. Maar goed, uh, ja, en in Rotterdam, daar is het ja, is ook feest. Want, dat wou ik zeggen. Uh, ja, want Graziano Pelle, die gaat ja. voor vier jaar uh, gaat hij tekenen bij Feyenoord, want hij is nog in feite op huurbasis tot mei. Maar dat contract gaat dus beginnen in, in, uh, in uh, juli. En dat loopt vier jaar en daar is men heel Heel content, mee, Lieke, want Pelle, ja, uh, men praat haast niet meer over John Guidetti, die vorig jaar ook het dodige teweeg heeft gebracht in de Maastad en alles wat Vrijenoord lief is. Maar goed, uh, nu gaat en draait alles om Graziano Pelle en rond 18 januari uh, dan gaat alles weer los. Dan barst alles weer los en op het uh, hoogste niveau in het betaalde voetbal. En 14 veert, goals in 14 wedstrijden, hè? Nou, dat is heel knap van uh, Pelle, want als je zijn uh, cv bekijkt, uh, ja, niet dat het er, er grandioos uitziet. Maar goed, uh, overal waar hij heeft gespeeld was het rendement vrij laag, maar... Hoeman die zag het in hem zitten, die heeft hem gehaald en ja, zie daar, die man scoort 14 wedstrijden, 14 goals en dat gaat heel lekker. En als 18 januari alles weer begint, dan hebben we gelijk twee dagen daarna, lieken de clash in de hoofdstad Ajax tegen Feyenoord. En als je mij vraagt, Lieke, op dit moment, er is echt geen favoriet. Persoonlijk? Nee? Nee, kijk, persoonlijk denk ik dat het zal gaan tussen Ajax en PSV, Trenton doet het goed. Absoluut. Maar goed, houden ze het vol. Feyenoord, die heeft de achtervolging ingezet. Ja, ze staan gelijk qua punten. Ja, die staan gelijk. Maar goed. Uh... Uh, Feyenoord, nogmaals, die zijn die achtervolging. En in wie. Uh, Vitesse gaat het niet redden, maar dat had ik al eerder aangegeven. Een leuke ploeg, trouwens, hoor, maar die gaat afhaken. Kortom, we gaan een hele spannende periode tegemoet met de ontknoping ergens in mei. En uh, wat ik ook wil meegeven, heel kort, is op internationaal niveau: doet Nederland ook nog mee, want Ajax zit in die Europa League. En. Wat zou heel mooi zijn, Lieke, als die finale uh, wordt gehaald. Als hoor, want die finale wordt trouwens gespeeld in mei in de arena. En Ajax zit nog in dat toernooi. Dus er kan van alles gebeuren. Het zou zomaar een heel mooi jaar voor Ajax kunnen worden. Het zou een heel mooi jaar voor Ajax kunnen worden. En nogmaals, Ajax gaat over de titel. En ja. Veel mensen die zeggen van hun kant, ja we moeten ze toch niet denken dat Frank weer bij die schaal ergens op een bordes staat van een stadhuis. <lacht> het, ja, het zou zomaar kunnen, Lieke, dat kan allemaal. We gaan een hele, een hele mooie competitie tegemoet. Dat had ik een paar weken geleden aan uh, Luc aangegeven. En vanaf 20 januari gaan er hele rare dingen gebeuren. En nog heel kort hoor, het nationale elftal, die is er al zowat. Ze staan in feite op de drempel van het WK. Er moeten nog wat wedstrijden gespeeld worden. De uh, bondscoach uh, Louis doet het heel goed en eind dit jaar hebben we dan die loting. En in maart, dacht ik, begint uh, de, de rest van de wedstrijden. En hebben ze dan iemand anders in de plaats van Narsing? Een goede vervanger? Um, ik denk het wel. Kijk, uh, de komende maanden, na die loting toe, ook die wedstrijden die gespeeld moeten worden, is heel jammer hoor voor Luciane en ook voor PSV nogmaals. Maar goed, Louis heeft een, een, een behoorlijke schare aan spelers. Uh, wat we de komende weken zullen krijgen na die wedstrijden in maart... Toe, is uh, dat hele soelaas rond uh, Wesley Sneijder. Als je mij vraagt op dit moment... en ik weet niet of jullie het ook met me eens zijn... we hebben één absolute topper in het nationale elftal. Dat is zonder meer Robin van Pers. Ik wou het net zeggen. Want wat deze man de afgelopen dagen... nou eerder ook al, het is een geweldige voetballer. Uh, ik heb hem gezien op, uh, via de BBC. Dat was gewoon top, joh. Dat is Hij de, heeft in een... de blessuretijd gescoord, hè? Ja, hij scoort in edit time, hij scoort in de dying seconds. Hij is de aangever. Hij doet het fantastisch. En het gaat niet dat Sneijder niet, niet, uh, niet meer goed is, maar ja, al het gedoe rond die man. Hij is weer begonnen met de training bij uh, de Nerazzuri in Italië. Maar goed, wat gaat er gebeuren? Hij gaat niet spelen, want uh, hij traint wel, maar het is jammer en dat is een heel groot probleem voor Louis van Gaal en wat ik nu ga zeggen, dat meen ik echt. Waarom zou er geen Nederlands elftal kunnen zijn zonder Wesley Sneijder? Want wat ga je straks krijgen, Lieke? Je gaat weer dat gedoe krijgen met Huntelaar of Van Persie. Ja. En kan, kan Snijder er ook nog bij. Nogmaals, we gaan misschien een heel roerig jaar tegemoet. Nou, laten we, we daarmee afsluiten ja, dan. in de resterende 51 weken. joh. Maar goed, ik ben blij dat ik weer terug ben bij jullie in het nieuwe jaar. Ik wens jullie de gehele redactie een hele mooie zondag. Geniet ervan en tot de volgende week. Dag. Ja. China crisis en wishful thinking. Voor sommigen is dit het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Raphaël en Sylvie van der Vaart gaan scheiden. Hij heeft haar namelijk een tik verkocht waarop voor haar de maat vol was. Maar om zowel Sylvie als Raphaël toch een hart onder de riem te steken... vroegen we wat de Nederlanders tegen hun zouden willen zeggen. Raphaël, ik vind dat je een goede keuze hebt gemaakt. Je kan ook gewoon veel beter mij bellen. Ik vond het allebei. Ik vond het wel lui allebei. Normaal heb ik altijd hekel aan BN'ers, maar ik vond die uh, Sylvie van de Meijs uh, wel leuk. En Rafael van de Vaart ook, zo uh, voor het <lacht> uiterlijk. Maar uh, ja, jammer dat het niet goed is gegaan. Jammer dat die zijn niet komt thuis houden, ja. Wat, wat moet je er meer over zeggen? Ja, laat ons met rust alsjeblieft. Nee, echt te vermoeiend en... Um, nou, wat, uh, even denken. Wat zij doen is helemaal lekker hun eigen ding, maar... Ik heb meer tegenover die krant en al die shit echt rot en het op. Wat boeit het mensen nou? Als je echt geïnteresseerd bent in die zooi, dan, dan, dan... Nee, nee. Um, ik zou tegen Sylvia en Raphael willen zeggen dat ik ze allebei gewoon veel sterkte wens. Want ik denk, weet je wat er ook is gebeurd? Wat er ook is voorgevallen, want dat weten we eigenlijk helemaal niet. Um, scheiding is gewoon altijd moeilijk en pijnlijk. En al helemaal als het zo breed in de media wordt uitgemeten. Dus gewoon allebei sterkte, dat lijkt me gewoon meest op zijn plaats. Inmiddels ben ik zelf ook weer een beetje bijgekomen van het nieuws. Maar wat was het toch schrikken. Hè? Raphaël en Sylvie gaan scheiden. En er werd een extra shownieuwsuitzending ingelast. Even leek heel Nederland zich het lot van de twee aan te trekken. Maar eigenlijk zijn scheidingen niks nieuws onder de zon. Rianne Meijer is showbizblogger op Glamorama. Glamorama? En zet de meest spraakmakende breakups van de afgelopen tijd op een rijtje. Rianne, goedemorgen. Goedemorgen. Zei ik het goed, Glamorama? Ja, het is eigenlijk Glamora.ma. Oh, Glamora.ma. Ja. Hey, um, hoe heb jij dit nieuws verwerkt? Of heb je het nog niet helemaal verwerkt? <lacht> nou, ik geloof niet dat ik er echt heel erg veel uh, nachtrust aan heb uh, verspeeld. Nee. Hè? Ik was ook niet heel erg verbaasd, moet ik zeggen hoor. Nee? De geruchten, gingen... nee, de geruchten gaan echt wel een tijdje. Oh, oké. Okay. Oh nee, ik had wel echt het idee dat ze. Ik vond dat ze de schijn knap ophielden, in ieder geval. Maar dat ja, wat bleek dat dus allemaal ook... één groot toneelstuk uh, te zijn. Ja. Ja, nee, over de, het hele klapgebeuren dat kwam natuurlijk wel nog wel onverwacht. Maar dat het huwelijk niet zo heel goed ging, dat vond ik niet heel uh, opzienbaar. Nee. Nou, laten we dan snel overgaan op uh, andere scheidingen. Want je hebt een uh, top drie gemaakt en, um, van spraakmakende scheidingen in Nederland. En op nummer drie staat deze. Hebben jullie iets samen? Ja, ja, geloof ik. Hè? Wie, ja, ja, ja. zo zou het zeker <laughs> Wat maakt haar zo fantastisch? Ik vind het een mooie vrouw. Ik vind het een intelligente vrouw. Ja, alles klopt. Voor mij aan haar. Ja, Bram Moskowits en Eva Jinek gaat het over, hè? Ja, klopt. Ja, officieel, ze waren natuurlijk niet getrouwd... maar uh, wel 2,5 jaar bij elkaar. En sinds oktober 2012 uh, niet meer. En uh, hoe, is uh, dat, hoe is dat gegaan? Die, dat ze een relatie kregen of dat die relatie stuk liep? Nou, doe maar dat die stuk liep. Als we het dan toch okay. over scheidingen hebben. <laughs> Nou ja, dat, dat ineens... Uh, uh, zij zeggen zelf, ze zijn uit elkaar gegroeid... en het drukke werkschema en gedoe. Maar wat natuurlijk opvallend was aan, aan hun scheiding... is de timing daarvan. Namelijk toen het, uh, ongeveer alles rondom Bram Moskwitz heen stoor, instortte... Uh, stortte die relatie met Eva Hinnek ook nog in. Wat, ja, wat een uh, zoveelste tegenslag was voor Bram, die mm -hmm. ook al... Uh, in de zou moest verschijnen, zelf voor allerlei zaken. Dus je zou bijna denken dat, het, dat ze daarom is weggegaan? Nou ja, ik denk dat in ieder geval die periode uh, dat de belastingdienst kwam aankloppen voor 2,6 miljoen... en zijn collega's om het vak uit wilde gooien niet heel erg uh, gunstig is geweest voor die relatie. En had je het bij hun ook al zien aankomen? Of hadden we het ja, al ja, door kunnen ja, hebben? Bra Bram Moskowitsch uh, heeft natuurlijk, ja, hij is twee keer eerder getrouwd geweest en was daarna een, een, een tijdje met de winnares van uh, wie wordt de nieuwe Bram Moskowitsch? Ja, hij, ja de, hij wisselt regelmatig van blonde vrouw, dus wat dat betreft uh, was het niet heel onverwacht dat het niet eeuwig zou gaan duren. Ik bedoel, ze verschillen schillen, schelen ook 18 jaar in leeftijd. Ja, maar dat het zo snel was. Ik bedoel, een half jaar eerder gaven ze nog interviews over. of er toch niet een kind moest gaan komen. Dus ja, dan is ineens dit natuurlijk wel redelijk rap. Dan gaan we door met de nummer twee. Je ouders waren gescheiden en Ru twee keer. Heb je dat je dan ziet van. Nou, dat ga ik anders doen, want dat ga ik echt, ga maar echt maar niet gebeuren. Gewoon, hup, één keer, klaar. Ja, natuurlijk hoop je. Daar hoop je altijd op. En dat is Estelle Gullet. En uh, die was natuurlijk samen met Ruud Gullet. Ja. Maar nu niet meer. Nee, sinds uh, uh, van de zomer al niet meer. Ja, dat was. Ja, ik weet het Het is nog afwachten of, of Rafael en Sylvie. of dat uh, even hysterisch allemaal gaat worden. als alle media-aandacht rondom Ruud en Estelle ja Dat was natuurlijk ook een geweldig verhaal met, met een, een Ruud Gullet die zijn vrouw afgeluisterd bleek te hebben... en achter een kliko op Schiphol had gepost om te kijken of ze nou daadwerkelijk vreemd ging met Bader Hari. Oh, echt? Dat heb ik even gemist. Ja, ja, ja, ja. Zij heeft toen gezegd dat ze op vakantie ging met uh, Leko volgens mij. En ja, hij vertrouwde dat niet en dat bleek te kloppen, want zij was in Marrakesh met Bader en um, ze, ze staat ook achter hem, hè? Voor ja, 100%. Ja, ja. Ondanks dat hij negatief in het nieuws is geweest vanwege ja, vechtpartijen. Ja, eigenlijk gaat de scheiding van Ruud en Estelle nu al heel lang alleen nog maar over Estelle en Bader Hari. Die, ja, ze zijn een paar maandjes samen geweest en sinds november, uh, of nee, sinds juli zit hij uh, uh, in voorarrest uh, voor, voor onder andere die vechtpartij op Sensation. En, en hoe is het eigenlijk met Ruud? Ruud is hartstikke. Ruud heeft al heel lang weer een, een, een nieuwe Mexicaanse vriendin die zelf uh, redelijk veel geld heeft. Een bekende televisiekok daar. Ja. Dus die, uh, daar gaat het prima mee. Nou, hij moet nu weer alimentatie gaan betalen. Want ja, dit was zijn derde huwelijk. En alle drie heeft hij twee, bij alle drie de vrouwen heeft hij twee kinderen. Dus. Een vrouw met geld is misschien een goed idee. Ja, dan heeft hij het slim bekeken deze keer. Mm -hmm. uh, en als laatste, nou, dat is het stel waar het deze week om ging. En uh, die staan dan in onze top drie even op nummer één. Ja, ja. dat wil ik. Sylvie, wil jij ten overstaan van de kerk... Rafael nemen tot jouw wettige man? Ja, dat wil ik heel graag. Ja, dat was nog het moment dat ze dolverliefd op elkaar waren. Het ja-woord ja. van Rafael en Sylvie. Um, Uitgezonden op SBS. Ja. Uh, ja, hoe, hoe, hoe zit het nou? Ja, de, die scheiding moet, die heeft wel al een tijdje gepland gestaan. Ja. Bedoel, je kan niet... Uh, je, er, is, niet alles is koek en ei en er is ineens een klap op oudejaarsavond. En vervolgens uh, heb je binnen 24 uur besluit je te gaan scheiden... en heb je een verklaring en wordt dat allemaal in gang gezet. Maar die klap was denk ik niet helemaal de bedoeling. Ik bedoel, anders had ze de column van de Kratia wel anders verzonnen. Ja, want daar stond eigenlijk in dat het allemaal goed ging. Ja, die had ze duidelijk vooruitgeschreven. Ja. En ja, die kwam uit op het moment dat wij allemaal wisten dat uh, daar ruzie was geweest. En, en ja, in die column was eigenlijk niks aan de hand. Dus ja, daaruit maak je wel op dat ze niet van plan waren om nu al te gaan vertellen dat dat allemaal niet goed meer ging. En um, er gaat ook het verhaal dat Nicky Plessen er iets mee uh, te maken heeft... omdat ze achter Rafael aan zat. Klopt dat? Of weet je daar nog een nou, andere invalshoek nee. over? Ik, ja, dat, dat, dat, dat, dat Nicky Plessen, uh, dat er iets speelt tussen Nicky Plessen en Rafael van der Vijf... dat is een gerucht wat ook al heel lang gaat. Maar ja, dat is natuurlijk wel, het is wel een beetje flauw, want ja, ik hoorde dat... Dat denk ik van de zomer ook al ergens. En niemand schrijft dat dan op, want er is er helemaal geen bewijs voor. Maar nu, gaat, ja, nu is er nog steeds geen bewijs voor, maar is het in, kan je het ineens wel opschrijven. Omdat we allemaal zo graag willen weten waar het nu allemaal precies fout is gegaan. Ja, dus eigenlijk is dat ook nog steeds gewoon uh, een gerucht. Ja, vooralsnog is het gewoon een gerucht. En... Ja, als ik het totaal op niks gebaseerd zou inschatten, zou ik zeggen dat het idee, het oorspronkelijk idee om te gaan scheiden, meer te maken heeft met, met Sylvie en haar carrière dan met uh, uh, een affaire van Rafael. En wie wordt er nou, denk je, het meest rijk van deze scheiding? Sylvie of Rafael? Wie verdient het meest? Ik denk dat ze elkaar om, uh, inmiddels redelijk in evenwicht houden. Ja, hè? Ik denk dat... Uh, ja, dat Sylvie... Ah, het valt me ook op, het, het, zelfs qua populariteit is het, vind ik het heel lastig om te zeggen wie het nu het beste uit de scheiding gaat komen. Want ja, dat Rafael van der Vaart zijn vrouw een klap heeft verkocht, dat wordt hem opvallend weinig zwaar aangerekend overal. Dat is wel opvallend inderdaad. Nou, de, ja. we zullen het afwachten dan, uh, denk ik. En Rianne, heel erg bedankt uh, voor je ja. top drie in ieder geval. Dan hebben we het weer even op een rijtje. Ja, precies. Veel succes nog. Dankjewel. Kijk, cijfer Bingo. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Het uh, nieuwe jaar is ingeluid, dus dat betekent ook uh, binnenkort weer een hoop nieuwe programma's die van start gaan. Um, wat gaat er uh, de komende maanden gebeuren op tv-gebied? Nou, niet zo, uh, niet zo heel veel spannend, moet ik heel eerlijk bekennen. Want het is allemaal een beetje uh, meer van hetzelfde. Uh, weet je, we krijgen weer uh, ijsdans is natuurlijk nu alweer bezig. SBS heeft alweer plannen voor een uh, grote talentenjacht, de uh, Next Popstar. En dat wordt dan een soort talentenjacht waarbij je nou niet alleen uh, uh, zeggen, mooie uh, zingende jongens en meisjes uh, uh, ziet... maar daar, daar moeten ook weet je wel, uh, uh, oude volkszangers, uh, rappers... Uh, nou ja, je kunt het zo gek eigenlijk niet bedenken, alle stijlen mogen door elkaar. Nee. Daar verwachten zij heel veel van. Maar wacht even, uh, wat is dan het verschil met uh, idols of... Uh... Nou ja, dat het dus niet alleen maar van die, van die jonge mensen zijn, en, en, uh, maar dat het, dus, dat, en dat het weet je, niet alleen maar gericht is op, het uh, op, uh, ja, klinkt heel raar, niet alleen maar gericht is op popsterren, want de titel is natuurlijk <laughs> wel The Next Popstar, maar zij willen dat breder pakken, dus zij willen een programma maken waarbij... Ja, maar nee, dat ja, is eigenlijk, eigenlijk iedereen die iets kan, iedereen die iets, iets uh, wil, eigenlijk wil laten zien, dus je moet er eigenlijk een beetje, misschien een beetje vergelijken met Hollands Got Talent. Weet je wel dat je ook van die ja. jongleurige... Oh, je mag gewoon alles doen. Ja, nou ja, dus zolang het maar met muziek te maken heeft. Ah, oké. Okay. Ja, okay. dus dat, dat, uh, dat wordt het. Uh, nou, RTL komt nog bijvoorbeeld uh, de komende maanden met uh, uh, zoiets als Aaf. Dat is een uh, Nederlandse uh, nieuwe comedieserie, maar dat is weer gebaseerd op uh, Roseanne uit de jaren negentig. Yeah. Misschien zelfs in de jaren tachtig zo oud is het programma al yeah. wel. Uh, en dat valt een beetje in die lijn. Weet je wat ze ook al gedaan hebben met uh, iedereen gek op Jack, wat een, een remake yeah. was van uh, Everybody Loves Raymond. De yeah. uh, Golden Girls natuurlijk. Yeah. Dat is minder succesvol. En nu komt daar dan de derde Aaf. Dan bij uh, het is een beetje uh, getuigt misschien een beetje van creatieve armoede. Want ze, wat ze doen is gewoon één op één kopiëren van, uh, van de scripts, letterlijk. En dan, ja, maar echt? dan vertaald naar het Nederlands. En dan uh, kijken of je een soort of, er, of het leuk wordt. Nou, ik heb er altijd een, een hard hoofd in. En wie speelt Af? Uh, dat is uh, Annette Malherbe, die oh, je misschien ja. al kent uit Gooise vrouwen of ja. uh, uh, voor de Jisk vetkenners. Een uh, beetje de, de enige gekke actrice. Die ja, heel precies. bekend. Is. Ja, maar die, die, is, die is ontzettend afgevallen. Dus je gaat hem oh. misschien niet tegelijk herkennen. En, en wat je verder uh, uh, gaat zien. is dat er natuurlijk. Nou ja, kijk, de publieke omroepen. die gaan niet zo heel veel meer investeren. in heel veel nieuwe programma's. Want die zitten nog te kijken. van wat ze in vredesnaam met alle bezuinigingen moeten. en uh, fusies. Dus die zullen veel van hun bekende titels gaan herhalen. Uh, het laatste nieuws is alweer dat bijvoorbeeld. een programma als Boer Zoekt Vrouw. wat normaal gesproken. Uh, anderhalf seizoen uh, ertussen laat... zodat je niet al te verzadigd wordt. Mm. Dat merk je bijvoorbeeld bij The Voice. Die gaan echt van de ene serie in de andere serie. En op een gegeven moment kun je het allemaal niet meer bijbenen. Maar uh, van Buzo, vrouw is nu al bekend dat ze in 2013... Uh, weer een nieuwe serie gaan maken. Dus dat zal ongetwijfeld betekenen dat ze pas ergens in november of zo weer, weer gaan beginnen. Maar uh, ja. nee, die versnellen dat ook allemaal een beetje. Want ja, daar scoren ze natuurlijk ontzettend veel kijkers mee. Ja. Dus ik vrees dat het de, de komende maanden uh, uh, een, een, een flinke herhaling van zetten wordt. Dus alles wat we de afgelopen maanden of misschien wel de afgelopen jaren gezien hebben... dat wordt nu keurig weer herkoud, misschien af en toe in een nieuw jasje. Ja. Maar uh, er staan geen uh, hele nieuwe, spannende dingen vooralsnog te gebeuren. Het kan natuurlijk altijd nog. Er kan altijd nog verandering in komen. En wat denk je dat het beste gaat scoren de komende maanden... van alles wat je nu net opgenoemd hebt? Och, uh, <lacht> nou, ik vrees dat er toch programma's worden als... Uh, ik hou van Holland, uh, uh, Wat vindt Nederland. Komt natuurlijk ook weer terug. Dit keer met uh, Jo-Janneke van den Berg. Ja, dat zijn... Ik, hoor, ik vermoed toch dat RTL een beetje de lijn voor blijft zetten... En, uh, en hoog blijft scoren. En uh, dat SBS toch nog wel heel veel dingen gaat proberen die uh, uh, uh, nee, misschien niet altijd even succesvol zijn. Er was afgelopen week natuurlijk nog even dat bericht dat ze sterren, springen, schans gaan, uh, gaan uh, doen. Alleen al uh, om de titel moeten ze dat gewoon doen natuurlijk. Ja, maar dat <laughs> blijkt nou nog niet helemaal waar te zijn. Dat gaan ze, dat gaan ze nog niet uh, uh, officieel doen. Ja, willen ze echt scoren, dan zullen ze wel weer met zo'n programma moeten komen. Want het kijkcijfer, de kijkcijfer hit van, van uh, het afgelopen jaar voor SBS was natuurlijk sterren springen. Dus ik vermoed eigenlijk, ja, commerciële dan gaan ze ook dat weer doen. En of dat nou van de schans wordt of weer van een duikplank, uh, daar komt een vervolg op. Nou, als je dan dus niet uh, nog een keer duizendmaal uh, van hetzelfde wil kijken... dan kun je natuurlijk altijd nog iets gaan downloaden. Wat uh, voor downloadtips heb je? Nou, dat is, uh, ik, ga er, ik ga er eentje geven, want anders dan heb ik natuurlijk de komende week allemaal niks meer uh, te vertellen. Maar waar we vooral naar uit moeten kijken is in uh, februari, 8 februari zeg ik uit mijn hoofd, start uh, het vierde seizoen van Community. Uh, uh, wat mij betreft de beste comedy serie van dit moment. En dat... Dat betekent heel wat, want er zijn ontzettend veel op dit moment. Um, maar dat wordt echt weer uh, uh, lachen, gieren, brullen. Uh, kort samengevat, uh, de, de community college is natuurlijk een beetje... Nou ja, het afvoerputje van, uh, van het Amerikaanse onderwijssysteem. Daar zitten uh, uh, uh, uh, de hoofdrolspelers, dat zijn er een stuk of zes... Die, uh, die, dat zijn volwassenen, hè, want het is volwassen onderwijs... die allemaal iets in hun leven verkeerd hebben gedaan... en daar eigenlijk nu weer op community college bij elkaar komen... en daar allerlei rare avonturen uh, beleven. Uh, ja, en het is, het is ontzettend snel geschreven. Um, de, de, de bedenker van het programma is, is helaas wel uh, ontslagen. Dus er zitten nieuwe schrijvers ah. op. Dus het is ook maar even afwachten wat het nieuwe seizoen gaat brengen. En een van de acteurs, uh, Chevy Chase, is uh, ondertussen ook al ontslagen. Waarom of zijn die ontslagen? Dan weet je dat ook of niet? Uh, de schrijver is ontslagen omdat hij het niet eens was met het feit dat de zender die het uitzendt uh, de hele tijd de, de, de uitzenddatum aan het veranderen is. Het was eigenlijk namelijk al het bedoeling dat ze in oktober al zouden beginnen. En nu is het weer ergens halfwege het seizoen. En dat geintje hebben ze vorig jaar ook al een keer geflikt. Nou, dat, daar was hij een beetje zat van. En Chevy Chase is ontslagen... omdat hij uh, steeds ruzie had met alle andere acteurs uh, <laughs> op de set. Dus uh, dat een is beetje een moeilijke, moeilijke man om mee te werken. <laughs> hey, en dan nog een, een, een vraagje van persoonlijke interesse. Want uh, Gossip Girl is, heeft zes seizoenen lang uh, geduurd. Ik keek dat ook altijd uh, via internet. Wat, wat uh, staat er qua vrouwenseries? Ja, nu kan ik het natuurlijk vragen, want volgende week zit Luuk er weer. Wat uh, voor nieuwe vrouwenseries staan er op, op de planning? Oh, daar vraag ik me wat. Het ligt zo buiten mijn, uh, buiten mijn uh, radar. Daar durf ik nu even geen uitspraken te doen. Maar weet je wat, ik ga het voor je uitzoeken. En dan, uh, dan uh, de komende weken zal ik dan ook even aandacht besteden aan uh, ah, de, de, de programma's voor de vrouw. Heel graag. Nou, dan uh, ga ik volgende week ook luisteren. En uh, dank je wel voor nu weer. Graag gedaan. De kans is groter dat je een dak boven je hoofd hebt dan dat je op straat zwerft. Maar hoe zou het toch zijn om zonder geld op straat te moeten leven? Dick van University liet huis en hart achter en uh, gaat een dag en nacht zwerven in Utrecht. Nou, dan loop je dan door Utrecht. Mensen gaan hier gewoon uh, naar huis of naar de kroeg, want de week zit erop. Ik zelf niet, want uh, vanavond ben ik uh, dakloos. Ik heb een plastic tasje mee met een slaapzak... En gelukkig heb ik handschoenen aan. Het vriest niet. Het regent wel een beetje. Ik ben wel bang dat, het, uh, dat als je lang buiten blijft, dat je dan wel, uh, wel koud gaat krijgen. Maar ik ga eerst even wat, uh, wat eten scoren. En uh, daarna maar op zoek naar een uh, slaapplaats. Dus ik wil dat het in ieder geval tot morgenochtend uh, volhouden. Maar ik ben blut. Dus ik ga even kijken of ik wat, uh, wat geld kan scoren. Mag ik jou het vragen? Eh, uh, dit mij ik... Ik heb echt ontzettend honger en ik heb. Ik geloof dat ik niet maar ben vanavond dakloos. Heb jij misschien wat over voor eten, een broodje ofzo? zo? niks. 30 cent doe je daar ook voor. Ja, het is, het is een begin. Ja, thanks man. Echt. Uh, Alsjeblieft. Wel... Vet hey, Fijne avond hè. Yo, thanks. Hoi. Yes, gelukt. Belen met de microfoon, dat gaat wat. Uh, wat minder, want hij valt de hele tijd uit mijn sjaal. Ik heb in ieder geval genoeg gebeld op mijn broodje. Het is een sociaal broodje geworden. En ik denk dat ik het daarmee gewoon moet doen vanavond. Het krijgt mij zo tegen de haar om mensen om, om geld te vragen. Terwijl je zelf gewoon werkt. Ik ben niet rijk of zo, maar ik kan wel gewoon mijn eigen bordje eten betalen. Ik denk dat ik maar gewoon nu een plekje moet gaan zoeken om de nacht door te brengen. Ik loop nu ook wat verder weg van het centrum. Waar het even wat, uh, wat rustiger is. En ja, dan denk ik dat ik maar gewoon een, uh, een rustig hoekje... Of een, ...of een steegje moet gaan, ga, gaan zoeken. Oké, okay, dit is volgens mij wel een uh, beschut plekje. Moet even kijken. Nou, ik denk dat ik hier gewoon mijn slaapzakje ga uitrollen. En maar voor wat proberen mijn ogen dicht te doen. Oh, het is wel koud en het regent. Ik voel me gewoon vet raar, want iedereen zit gewoon binnen of in de kroeg. En ik lig hier buiten. En nou maar wachten tot het ochtend wordt. ik hoor dus gewoon de hele tijd geluiden van mensen die voorbij komen. Ik lig hier in een steegje echt maar al afgelegen, maar... je hoort gewoon steeds geluiden en je weet gewoon dat je niet alleen bent. Zo kan je toch niet slapen? Dit is toch niet normaal? Ik heb honger. Koud en nat en dit is gewoon it's echt het slechtste idee ooit. Nee, ik ga hier niet. Ik... Ik ga hier niet slapen, ik kan hier niet slapen. Ik, voor mij lig ik al meer dan een uur, maar... dit gaat, dit gaat er gewoon niet worden. Echt niet. Ik ga het op. Ik blijf wel wakker de rest van de nacht. Ik ga morgen naar huis, maar... nee... Ga ik maar terug naar het station, die is volgens mij wel open. En dan ga ik daar met de tijd wel uitzitten, denk ik. Want... Nee, dit wordt niks.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 Ours, just the way you are. Een taakstraf, is dat niet wat mild? Ja, je kunt bijvoorbeeld ook boetes uitdelen of uh, erger nog, gewoon iemand opsluiten. Wij gaan de straat op en vragen de mensen daar wat zij van een taakstraf vinden. Kijk, kijk als jij een grote uh, overtreding of, uh, of misdrijf pleegt, dan, dan is een taakstraf vaak iets waar je, waar je er makkelijk mee onderuit komt. Uh, als jij uh, door rood rijdt en dat meerdere malen gedaan hebt, of weet ik van wat je hebt kwade uh, streken op straat uitgevoerd omdat je 16, 17 bent, dan is een taakstraf op zijn plek. Maar als jij iemand aanrijdt, ja, denk zelf na, nou, dan, dan, dan is het niet van toepassing. Dan hoor je gewoon een, een, een grotere straf te krijgen dan dat. Nou, de taakstraf vind ik eigenlijk een beetje een lage straf, omdat ja, je wordt er maar een beetje vanaf gewimpeld met een taakstraf. Ja, ik denk dat het een goede vorm is voor, uh, voor die kinderen om eerst even te merken dat ze iets fout doen. Hè? Want als je gelijk opsluit, kan we zo worstelen dat het uh, geen gunstige effect heeft. Dus ik, ik, denk dat ik, ja, ja, ik denk dat ik wel voor ben. Ik denk dat het ook nog wat oplevert voor de maatschappij. Dus ze nemen eerst iets af van de maatschappij, vrijheid of wel, uh, welvaart. En daarna betalen ze iets terug in de zin van gratis werk. Dus... Ja, want opsluiten kost geld, hè? Tan van, van B&A University die heeft vroeger als kind wel eens stiekem te vroeg vuurwerk afgestoken... En hij heeft geluk gehad dat hij daar nooit op is betrapt. Want was hij dat namelijk wel, dan had hij mooi een uh, dag met zo'n hesje aan moeten lopen... om een taakstraf te doen bij Bureau Halt. Nou ja, omdat hij toch vindt dat hij eigenlijk wel zijn straf moet krijgen... loopt hij een dagje mee met Bureau Halt om te ervaren hoe het nou is om zo'n hesje te dragen. Zo, nou, het moment is daar. Het befaamde halt gaat aan. Zo. We krijgen een uh, paar handschoenen. Even kijken ik een uh, linker en de rechter heb en uh, de velprikker. Ja. Zo, nou, we staan nu op een uh, parkeerterrein in, uh, bij een winkelcentrum. We zijn heel druk bezig met het uh, velprikken. Ja. Nou, je merkt gewoon dat de mensen hier echt een beetje staan aan te kijken van oh, dat is er zo een hoor. Ja, hij heeft hier wat fout gedaan en uh, je ziet dat echt moeders met kinderen die het hier gewoon... Uh, het kind aantikken en van fluisteren. Ik weet natuurlijk niet precies wat ze zeggen, maar je voelt echt dat ze zeggen... Nou, zoontje, let op. Je moet later niet uh, gaan uh, kutten. Want dan kom je net als die jongens daar uh, met zo'n hesje aan uh, veld te staan prikken. Ja, verschrikkelijk. Ik denk uh, na verloop de van tijd dat ik het, het, het aangapen van de mensen... dan ineens heel erg zou vinden. Maar de mensen die roepen van... Hey, je vergeet wat. Hey jochie, even doorprikken. Je vergeet nog wat. Ik denk dat ik die mensen denk ik, wel echt uh, op dit moment kan schieten. Maar god oh god, dat is altijd demotiverend. Zegt die mensen die continu roepen dat je wat vergeet. Of uh, dat je mag geen vuurwerk moet afsteken. Iedereen heeft wel commentaar op je. En uh, ja, ik denk dat ik dat toch echt wel uh, aanmotiverend vindt werken. Ja. Nou, Piet van Bureau Halt. Uh, het moment is daar. Ik mag mijn hersje uitdoen. Nou, mooi. je hebt goed ja. gewerkt. Na vier uur taakstraf uh, overhandig ik het hersje terug. Heb ik het een beetje goed gedaan? Ja, je hebt het uitstekend gedaan. Het viel mij mee dat je zo goed werkt. Want uh, ik dacht eerst vanmorgen dat houdt hij na twee uur houdt hij het voor gezien. Maar dat heeft hij toch niet gedaan. Hij is wel doorgegaan. Ja. Heel uh, moedig, waar je. want het is best zwaar werk. Zeker, het is absoluut zwaar. Het is me ook echt uh, meer dan uh, tegengevallen eigenlijk. Maar jij zei uh, aan het begin van de ochtend uh, dat je eigenlijk uh, halt niet als een straf ziet. Maar hoe zie jij het dan wel precies? Nou, ik zie het als een waarschuwing. Een waarschuwing uh, van uh, uh, oorzaak gevolg. Als je iets doet, dan weet je dat je daar wat voor terug kan krijgen. Dus dat is, voor mij is dat halt. Ik zie halt niet echt als een straf. Tuurlijk voelt het als een straf, maar ik zie het uh, meer een waarschuwing. Van kijk uit, de volgende stap is justitie. Daar gaat ja. het om. Ja, Ik denk dat dat een hele mooie boodschap is om mee af te sluiten. Want ik denk ook dat als je gewoon uh, één keer een halstaf hebt gehad... dat het wel een uh, hele goede boodschap is. Na vier uur papier prikken, dan uh, ben je het echt wel beu... dan ga je het niet zo snel de uh, tweede keer de fout in. Dus ik denk inderdaad een goede waarschuwing voordat je echt uh, bij justitie komt. Ik wil je danken voor... Uh, voor deze ervaring. Niks te danken. En uh, ik denk dat je het al vonden ondervonden hebt. Uh, dus dat is ook de beste leermeester. Hè? Ja, de bladen staan nog net niet in mijn handen. Marianne Lamers is schrijfster van het boek Wat nou als ze wegrennen? Werkstraf in Nederland. En voor dit boek werkte ze een jaar lang samen met fotograaf Jerry van der Weert. En uh, spreekt ze zowel de mensen die een taakstraf lopen als de begeleiding daarvan. Uh, Marianne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij een taakstraf of werkstraf denken vaak, denk ik toch veel mensen, ik in ieder geval wel, aan uh, ja, een beetje van die vervelende uh, gastjes die uh, in een gemeenteplantsoen wat moeten rondschoffelen en vuil moeten opprikken. En verder ja. eigenlijk weinig hoeven te doen. Maar in jouw boek laat je zien dat dit beeld niet klopt. Wat, wat tref je dan wel aan? Nou, dat er vervelende gastjes tussen zitten, dat ga ik zeker niet ontkennen, want die hebben we ook <laughs> zeker gezien. Uh, maar dat ze alleen maar uh, moeten prikken, dat is ook niet waar. We hebben ook werkstraffen gezien in verpleeghuizen... waar ze moesten schilderen. En zelfs bewoners moesten voorlezen. In graakkeukens moesten werken. We zijn op een voetbalclub in Drenthe geweest waar ze het voetbalvelden moesten onderhouden. Ja. Ja, goed, werkzaamheden zijn heel erg breed. Um, ja, en dat soort mensen eigenlijk ook. En noem eens een voorbeeld dan waarvan je dacht... Van, oh dit is wel een heel uh, uh, tegenovergesteld van het beeld dat veel mensen hebben. Nou, ik denk dat heel veel mensen... Uh, uh, nou ja, het zijn sowieso wat uh, mindere delicten natuurlijk. Er zitten geen uh, moordenaars of verkrachters tussen. Mm -hmm. die, dus daar hebben we ook wel gesproken, maar die hadden hun straf dan al veel eerder uitgezeten. En die zaten nu voor uh, weet ik veel, een opstootje of uh, dronken achter het stuur. De meeste mensen zitten inderdaad voor of mishandeling of iets met alcohol. We kwamen heel veel wietplanten tegen. Dat mm -hmm. was vooral in Limburg eigenlijk. Ja. Um, maar we kwamen ook mensen, en die hadden we uh, niet zo heel veel verwacht. Die zaten er ook niet zo veel tussen, maar die zaten er, uh, die hebben we ook een aantal gesproken. Dat waren fraudeurs. Ja. Of, uh, we, uh, we kwamen in Drenthe, spraken we een man en die uh, uh, was opgepakt uh, voor, uh, voor fraude, zijn eigen bedrijf. Die had uh, 3,5 ton, uh, uh, ja, <laughs> verduisterd. Ja. Hij zei dat zijn directeur dat gedaan had, dus ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. Maar die zitten er ook tussen. Die man die had er nooit iets zwaarder dan een, een pen getild, zei hij. En die moest nou de hele dag uh, zware kruiwagens op en neer ja. sjouwen. Maar als je, ja. als je toch drie ton hebt verduisterd, dan, dan, dan ben je een crimineel. Is dit dan niet te mild qua straf? Denk je niet dat een gevangenisstraf dan eigenlijk meer op zijn plaats is? Nou, in dit geval uh, was de directeur daar ook voor geloof ik. Ja. En was hij uh, medeplichtig. Um, ja, die vraag wordt ons natuurlijk heel graag... Of heel vaak gesteld van werkt het nou wel of werkt het nou niet en wat is het nou beter, een gevangenisstraf of een ja. werksstraf? Daar hebben we ook, uh, ook na een jaar lang met dit project bezig te zijn geweest, uh, ook geen antwoord op, op kunnen geven. Mm. Um, en dat hebben we ook niet willen doen, we hebben ook geen oordeel uit willen spreken over of het nou wel of niet werkt. Wat we wel willen doen is de werkstraf en al zijn betrokkenen, de werkmeesters en de werkstraf een gezicht willen geven mm. en hun verhaal willen vertellen. Er staan ook vrijwel alleen maar monologen in het boek. Mm. Um, en dat is een verhaal wat heel veel mensen, denk ik, nog niet kennen. Ja, En in het ene geval denk ik dat een werkstraf wel beter is dan een gevangenisstraf, en in het andere geval niet. Ja. Je ziet bij een gevangenisstraf dat mensen een veel groter risico lopen op het kwijtraken van een huis of een vriendin of een vrouw of een baan. Mm -hmm. Je bent natuurlijk getekend voor het leven, je komt nooit meer van die aantekening af. Ja, En dan is het risico vaak groter dat je weer in de fout gaat. Maar we kwamen ook gevallen tegen waar je denkt, nou, die, uh, die gastjes leren er helemaal niks van. Of die, die raak je niet eens ja. in de straf. Maar ik denk dat alle, de allerbelangrijkste conclusie... of nou ja, de, de conclusie die veel werkmeesters uh, trekken... die we hebben gesproken... is dat alleen straffen, of je het nou over een werkstraf... of een gewone hebt... alleen straffen helpt niet. Mensen hebben vaak met zoveel problemen te kampen. Met schulden, met verslavingen. en met uh, Er zit heel veel zakbegaaf bij. Ja. In de grote steden schat werkmeesters dat op drie kwart. Nou ja... Dat zijn, dat zijn zulke problemen die daar krijg je met alleen de straf krijg je die mensen niet meer op het juiste pad. En ja, ze hebben allemaal straf verdiend. Maar uh, je zult ze daarna, uh, zeker in het proces daarna, ook gewoon weer moeten begeleiden daarin. Zonder ze te slachtofferen, mm -hmm. zonder ze te straffen. Maar je, ja, je ziet ook dat dat inderdaad niet werkt. Ook in de gevangenis het is het receptieve cijfer nog steeds heel erg hoog. Ja. En wat vond je nou van al die mensen die je gesproken hebt uh, persoonlijk... Het mooiste, wie had het mooiste verhaal? Wil je één voorbeeld noemen? Van iemand waarvan je echt dacht... Nou, Nou, ik was wel onder de indruk van de, uh, van de werkmeesters. Yeah. Um, en heel veel, uh, heel veel werkmeesters voelen zich ook echt persoonlijk betrokken... bij heel veel werkstraf die ze uh, begeleiden. Juist ook omdat het vaak mensen zijn die met zoveel problemen te kampen hebben. Mm -hmm. En ze zeggen ook allemaal... Hè, dat, we moeten het niet soft doen, ze moeten gestraft worden, maar... Um, ze willen ze ook heel graag weer op het juiste pad brengen. Ze zitten vol goede adviezen en vol... Um, ja, en het, het mooiste voorbeeld... Nou, in Den Haag. Misschien is dat een leuk voorbeeld. We, we hebben ons boek gepresenteerd in Den Haag, in Verpleeghuis Houtwijk. En daar um, uh, zwaait uh, uh, chefkok Willem de Jong uh, de setter. En die, um, die is al twintig jaar begeleider van werkstraften... en is al dertig jaar chefkok in bejaardenhuizen... Um, en hij is vroeger op partier geweest en hij is uh, bokser geweest, een beer van een kerel. En die weet precies hoe hij al die gastjes aan moet pakken. Hij zegt ook één handdruk, één blik en ik weet precies wat voor vlees, vlees ik in de kaart heb. En die man die heeft dan een uh, aantal jaar geleden heeft die, uh, een werkstraf in zijn keuken gehad. Uh, en dat is Robbie. Uh, Robbie en Willem kennen elkaar van 20, 30 jaar terug. Nou, 30 jaar terug denk ik al wel. Van uh, de tijd dat ze... Uh, in het uh, portiersleven of in het nachtleven staat. Mm. Uh, en die komen elkaar dus uh, 30, 40 jaar later... komen ze elkaar weer tegen. Alleen dan als werkmeester en werkstraften. Uh, en uh, Robby uh, en Willem uh, zijn heel erg enthousiast over elkaar. <laughs> ik heb ze alweer geïnterviewd... Dus en ze zijn heel erg uh, positief over de ander. Uh, Willem, omdat hij zegt van Robby... Uh, hij uh, doet zo onwijs mijn best en ik heb hem zo zien veranderen. Robbie was de grootste crimineel van Den Haag, zegt hij. Ja. Um, en uh, Robbie, omdat uh, hij zegt van: Willem was de enige die mij uh, een beetje kon begeleiden. Ik was nergens anders te houden bij, uh, bij werkstraffen. Uh, nou, volgens Robbie heeft hij al honderd werkstraffen gedaan. Dat lijkt me een beetje overdreven, maar heel veel in ieder geval. En hij heeft ook al heel, heel veel vastgezeten, en altijd vechten, en drugs, en altijd moeilijkheden. En is nu uh, zes wijzen, geloof ik. En uh, Willem is nog ouder, geloof ik. Um, en die, die, die man is dus nu pas echt tot de rust gekomen. Omdat, zegt hij, Willem precies wist hoe hij hem uh, moest benaderen en hoe hij met hem om moest gaan. Yeah. En ik denk dat dat ook aangeeft hoe belangrijk het is um, welke werkmeester je... Uh, uh, ja, te werk zetten ook, met die jongens, mannen, want in 9 van de 10 gevallen zijn het mannen... die een werkstraf krijgen, een beetje om kan gaan. Eigenlijk ben je ook een soort lifecoach. Ja. ja, ja. Nou ja, dat is niet de officiële taakomschrijving van de <laughs> werkmeester. De officiële taak is alleen maar puur het begeleiden van uh, de straf. Ja. Dat ze ervoor zorgen dat de werkstraf ook de straf uitvoert. Dat is het doel, zeg maar. Maar heel veel werkmeesters die we spreken, voelen veel meer dan dat. Die zeggen allemaal, ja, maar je werkt met mensen, weet je Dus je, je gaat er vanzelf allemaal dingen ook... Ja, het zijn veel uh, oud-politieagenten of oud-bewakers. Ja, je zult er meer mee moeten. Al deze verhalen en nog veel meer, die, uh, die staan in het boek Wat nou als ze wegrennen? Werkstraf in Nederland, uh, geschreven door Marianne Lamers. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Dit was start van zondag 6 januari en onder andere in deze uitzending... Marcella van BNN University die heeft het dartvirus te pakken en ging zelf een poging wagen. Mijn tip is eerst, gooi je drie in het bord. Okay. Ja, dat als je is dat een... doet, krijg je al bonuspunten <laughs> van me. Ik word het zeggen, het is natuurlijk niet gezegd dat ik echt in het bord ga gooien. Probeer het gewoon. Een trendwatcher Ajit Bakas legt uit wat er in 2013 echt niet meer kan... en dat is onder andere grote porties en onbeperkt eten op een service uit de 19e eeuw, met kleinere bordjes. Ga daarvan eten en je zult zien, je eet vanzelf minder... en dan hoef je vervolgens niet meer uit te slopen op de sportschool... om van die perspecties af te raken. En BNN-universiteer Twan die vond dat hij zelf eigenlijk ook een haltstraf had verdiend... voor het te vroeg afsteken van vuurwerk. Maar dat valt hem toch een beetje tegen. Je voelt echt dat ze zeggen, nou zoontje, let op, je moet later niet uh, gaan uh, kutten... want dan kun je net als die jongens daar uh, met zo'n hesje aan te uh, staan prikken. Hè? Verschrikkelijk. Echt? En zometeen, dit is de zondag met Kifa Alouche en hij praat met Jacinta van Hartenveld. Zij werkt in een hospice, dat is een huis waar mensen komen om te sterven. En ze heeft een boek geschreven over wat we kunnen leren van mensen die op de drempel staan van de dood. En volgende week gewoon weer start met Lucie Kink. Ja, gewoon zoals het hoort.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 Dit is Radio 1.